Het ding is van, die, die, die heb ik niet bereikt. En dat was voor mij een om ooit nummer 1 van de wereld worden. Maar ik vind het draaien en muziek maken, dat is gewoon mijn passie. En als ik over tien jaar uh, nummer tien duizend van de wereld ben, dan zal ik dat nog steeds doen, weet je wel. Ik, dat is gewoon wat ik, wat ik zelf leuk vind om te doen. En uh, ja, het kan bijna niet groter en gekker. Dat is waar. Het enige wat, mijn eigen, wat ik van, ja, van mezelf heb vastgesteld. Ik ga dit jaar mijn eerste artiestenalbum uitbrengen. En uh, dat heb ik dus nog nooit gedaan. En dat is wel weer een hele andere focus. En een heel ander ja aspect wat, wat me toch wel weer uitdaagt. Ik bedoel, met draaien ik nu, ik heb de afgelopen jaren zoveel gedraaid en ik wil nu zeg maar mezelf als producer eigenlijk naar een volgende stap brengen door zeg maar mijn eerste artiesten allemaal uit te gaan brengen. Dus vandaar dat ik ja, dat dit jaar ga doen en ja, ik, ik weet niet waar, waar het schip strandt. Ik heb ja, in, dat, in dat geval echt go with the flow en we zien het wel. Ik, bedoel, ik heb er nog steeds super veel plezier in als ik er een zwanke zelf plezier in heb, wil ik er lekker mee door blijven gaan. Uh, ja, natuurlijk, het brengt een bepaalde druk met zich mee. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een geweldig gevoel. Ik als klein jongetje heb ik altijd gedroomd om ooit überhaupt in de top 100 ja, thuis te horen. En als je dan nummer 1 wordt, ik bedoel, ja, mijn grote voorbeelden waren al het Armin van Buren en Tiesto. Om ja, exact in hun voetsporen te treden dat is natuurlijk ja, het, het mooiste wat je maar kan meemaken. Uh, ja het brengt wel enige druk met zich mee maar aan de andere kant net als vanavond dat je al het is geweldig dat dat dit soort dingen nu ja dat we, dat we dit soort dingen kunnen doen dat zoveel mensen zeg maar naar zo'n concert komen en ik probeer er meer van te genieten dan dat ik zeg maar dagelijks bezig ben met al die druk want ja dat, dat, dat is een eindeloze druk het zal nooit goed genoeg zijn voor de voor sommige mensen ja ik draai nu twaalf jaar al uh, vergeleken met mijn leeftijdsgenoten die uh, ja maar, zeg maar de, de meeste dj's van mijn leeftijd die in de dj je met begonnen staan draaien net twee jaar of drie jaar en uh, ja, ik heb gewoon heel hard voor gewerkt, heb ik 12 jaar lang eigenlijk gedraaid van uh, elke kleine kroegtent uh, in Nederland tot uh, elke schuur eigenlijk in Nederland. Tot, ja, het werd steeds groter toen in Europa, toen wereldwijd grotere festivals, uh, uh, ja, Show opgezet, eigen platenlabel gestart, uh, veel eigen producties gemaakt. Dus, dus ik denk dat al die dingen samen ervoor hebben gezorgd dat, het, uh, ja, dat ik nummer 1 ben geworden. En ja natuurlijk de fans, het is uiteindelijk toch wel een ja, fan, uh, fanpool. Ik, ik ben ook begonnen met vinyl, dus ik heb de transformatie van vinyl naar cd meegemaakt. Later van CD natuurlijk naar ja, digitale USB en uh, SD kaarten. Uh, buiten dat, ja, vroeger, vroeger was het heel normaal om een plaat 6 minuten te draaien, 7 minuten te draaien. Nu duren de plaat in vier minuut 30, de, de plaat zelf alleen al. Dus het mix is allemaal veel sneller. Uh, uh, het publiek wil ook zeg maar, veel meer. De techniek is zo ver dat je gewoon op je laptop uh, ja, net 5 minuten voor je set nog een edit kan maken. Je kan nog iets, iets nieuws aan je set toevoegen. Uh, ja, kijk naar de shows vanavond, weet je wel? de shows met, samen met visuals. En, uh, ja die techniek is er nu en dat, dat is wel, uh, ik bedoel als, als de techniek er toch is waarom zou je het niet benutten nou inderdaad hè, voor mij is het gewoon een soort van thuiswedstrijd ik bedoel breda is uh, tenminste antwerpen is voor mij dichter bijna amsterdam en uh, ja het is, het is natuurlijk alle al mijn vrienden familie zijn hier vanavond dus dat, is, ja, dat maakt het ten eerste veel gezelliger en, uh, ja, het is echt super top dat ik iedereen een keer kan laten zien wat ik nou eigenlijk precies doe en hoe de show eruit ziet. Want ja, dan kun je natuurlijk al op YouTube wel kijken hoe het eruit ziet, maar nu kunnen ze het zelf een keer beleven en meemaken. Dus dat is wel, ja, dat brengt wel een soort van extra druk met mee. Maar het is alleen maar een hele gezellige druk. Maar ja, Tomorrowland, ik heb nog nooit buurtbewoners daar gezien. Ik bedoel, er staat in een, in een, midden in een bos in een vallei en uh, natuurlijk wonen er mensen omheen. En natuurlijk zal er wel enige last van zijn, maar dat heb je met elk festival waar ook ter wereld. Ik bedoel, Miami uh, Ultra dat is recht in de stad, dus ja, daar zullen nog wel meer mensen last van hebben. Ik vind het wel een beetje jammer dat er alweer zoveel uh, ja, zou opgemaakt uh, omgemaakt moet worden. Ik bedoel, België zou juist trots moeten zijn dat het grootste festival ter wereld in België plaatsvindt. In plaats van dat ze zeg maar het festival ja, willen inkorten of zelfs willen cancelen. Ja, zeker. Nou, dat is wel heel cool. Ik bedoel, Chester ja, was al een grote voorbeeld geweest. We hebben natuurlijk een heel verleden samen. We hebben platen samengemaakt, samen heel veel getoerd. Uh, er komen twee nieuwe samenwerkingen aan uh, binnenkort. De eerste komt op zijn album en de tweede staat op mijn album. Ja, ik bedoel, het is eigenlijk een soort van kroon op ons werk. We hebben zoveel dingen samen gedaan, dit is de eerste keer dat we echt samen een set gaan draaien officieel. Omdat op Tomorrowland. We sluiten Tomorrowland ook af op de zaterdag, twee weekenden. En uh, ja, het is wel een heel speciaal ding, ook voor Chesto. Chesto heeft nog nooit met de andere DJ samen een set gedraaid, dus dat is wel echt uh, nou, een, heel, een heel cool ja, soort van experiment. Maar ik denk dat het juist gewoon echt iets, iets, iets heel leuks wordt. Ik heb vorig jaar, ja, vorig jaar beginavond gedraaid. Ik heb het jaar, dit is mijn vijfde keer op Tomorrowland nu. Dit jaar dan, vierde keer mainstage, en ik heb eigenlijk steeds een stukje later, uh, later gedraaid. En uh, ja, het is altijd natuurlijk het verschil of je s'middag staat op een festival of s'avonds. Ik bedoel, als je s'middag staat dan, uh, ja, de sfeer is toch weer anders, weet je wel. S'avonds is het toch de lichtshow, het vuurwerk, alles komt een stuk beter over, helemaal nu. Want nu sluiten we ook nog, uh, ja, ook nog het festival af, dus ja, dan gaan helemaal alle, zeg maar, letterlijk alle toeters en bellen af en dan is het toch wel, uh, ja, het brengt ook nog wel extra sfeer. Ja, nee, mijn set is nooit hetzelfde, ook zelfs niet bij I Am Hightower. Ik bedoel, de, de platen, ik heb natuurlijk een aantal platen geselecteerd. Ik bedoel, ik moet natuurlijk mijn eigen platen kunnen draaien. Uh, maar inmiddels zijn we weer exact een, ja, meer dan een jaar verder. Um, ik bedoel, volgend jaar 27 april volgend jaar was de eerste I Am Hightower en Heineken Musical. En, ja, gedurende het jaar is de hele set weer veranderd. Ik draai eigenlijk nooit dezelfde set. En, uh, ja, ik bedoel, de visuals zitten gewoon per nummer, dus ik kan eigenlijk besluiten welk nummer uh, ja, ik pak en welke volgorde. Uh, ik denk dat het in het water zit, of in het melk. Ik, ik heb eerlijk gezegd geen idee, het is eigenlijk een soort van toeval, ik weet niet wat het is. Het is, uh, ik, heb, ik, ja, ik heb eigenlijk geen idee waarom het is. En het leuke is dat eigenlijk de, de meeste top DJ's ook nog uit Brabant komen. Als je kijkt, in de, als je de Nederlandse DJ's pakt die in de dj Max staan, is het ook nog 60% Brabant. Dat is helemaal speciaal als je naar, als je naar gaat kijken. Nou, ik heb eigenlijk geen idee, ik bedoel, ja, Nederland heeft wel natuurlijk heel onwijs, echt, echt heel veel festivals. Dus vooral als je in Nederland begint als DJ, heb je wel heel snel de kans om op een festival te draaien. Ik denk dat het op die manier makkelijker is om misschien ervaring op te doen en omdat uh, de Nederlanders elkaar ook, ook allemaal helpen en ja, misschien, misschien is dat het, het is wel een soort van zijn allemaal uh, ja, buiten collega's gewoon eigenlijk goede vrienden en iedereen helpt elkaar en als je iets niet weet in de studio, je wil iets, ja, een bepaald trucje weten, je produceren, je bel je elkaar gewoon en ja, zo, zo helpt, uh, helpt iedereen elkaar eigenlijk. En er is bijna geen hard en nijd in heel de hele DJ wereld niet het doel. Uh, iedereen kan het eigenlijk goed met elkaar vinden, en uh, het is juist gezelliger met, met hoe meer we zijn, weet je wel, hoe, hoe gezellig het eigenlijk is. En, uh, nou, ik bedoel, uh, we zijn allemaal producers, allemaal DJ's, we hebben dezelfde liefde voor muziek, we delen exact dezelfde passie, dus ja, de, de, je hebt al vanaf het begin af aan een goede klik. En ik denk dat dat wel ook, uh, ja, dat dat ook ja, makkelijker communiceren is, en 9 van de 10 keer als, uh, als we andere DJ's tegenkomen gaat het alleen maar over muziek maken en welke plugins gebruik jij. En, uh, ja, het is meer geek talk dan dat het zeg maar, over, over het festival zelf gaat. Uh, nou, dit is de I Am Hiddle Show. Uh, I Am Hardwell Show dat, dat is de enige show waar ik zelf drie uur draai. In plaats van ja, op een festival krijg ik vaak de kans om ja, eigenlijk een uur of anderhalf uur te draaien. Dat is eigenlijk al de max die je op een festival mag draaien. En uh, ja, vroeger draaide ik zeg maar, in clubs. En dan draaide ik altijd veel langer, want ik vind het, ik vind het fijn om als DJ lang te draaien. En daar zijn we ook bij het concept gekomen dat ik hier drie uur draai. Nou die, in die drie uur is uh, ja, de hele show is op elkaar afgestemd, de beelden zijn met de muziek afgestemd. Uh. Het vuurwerk is met, met, met de muziek afgestemd, het is echt een hele show, alle beelden. Als je ook uh, maar oude YouTube clips kent, dan komen ook gewoon di ja, dingen terug uit de YouTube clips. Bijvoorbeeld van Encode, het komt de clip die draait gewoon mee terwijl ik een plaat draai en dat soort dingen. Dus het is, wel, ja, het is echt een, een hele ervaring. Dus ik denk dat ja, voor de, voor de als je echt een hardwall fan bent, dan dat het echt een ja, hele andere ervaring is. Dus dat je mij zeg maar, op een festival ziet met standaard visuals. Uh, ja, ik heb eigenlijk al piano gespeeld. Maar dat komt nou eigenlijk omdat het, uh, ja, muziek, ik vanaf klein, kleins ervan, vanaf klein jongetje, vind ik muziek wel interessant. En toen ik twaalf was, toen uh, zag ik een documentaire op de Nederlandse MTV, en die, die volgden zeg maar, Chesto, Hamir van Buur en Korsten. Kosten. En... Ja, ik vond muziek altijd super interessant, maar toen ik die documentaire zag, dat inspireerde mij om DJ te worden. Ik dacht van hé, hey, dat is vet, ik kan gewoon muziek maken en dat voor mensen draaien, terwijl ik het zelf mag draaien, in plaats van dat het zeg maar, op de radio wordt gedraaid. Ik mocht het zelf bepalen hoe het klonk en hoe ik het kon draaien. En dat inspireerde mij zeg maar, eigenlijk om DJ te worden, toen viel alles voor mij op zijn plaats. En... Ja, eigenlijk toen ben ik gewoon begonnen met, uh, met twee plaatsen in, in mijn slaapkamer. toen heb ik gewoon, een van de, volgens mij was het goed, die dat ik van het internet af, uh, af heb getrokken en uh, gewoon ja, eigen, eigen liedje aan het maken ik ben begonnen. Maar...